Every moment the journey. Discover the new Mindshift Flow from 2 Cruises. Book 9 nights Mediterranean from just 1,899 euro. At your travel agency and at mindshift.com. Altijd snoezen. Altijd snurken. Altijd slaap. Altijd zacht. Altijd WKAP. Maar alleen nu 1 plus 1 gratis op beddengoed. Ontdek deze en meer woondeels. Altijd WKAP.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 Smart Speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws. Goeie avond, ik ben Daphne van der Meijs. Rijkswaterstaat komt dit weekend met een koude protocol. Het gaat morgenavond om 6 uur in. Het kan al flink gaan vriezen. Er gaan extra inspecteurs en bergers de weg op. Die kunnen snel helpen als iemand met pech langs de weg staat. Het koude protocol geldt tot en met maandagochtend. Gemeenten doen nog te weinig om statushouders een woning te geven, blijkt uit een analyse van het ANP. Zeven op de 10 gemeenten voldoen niet aan hun wettelijke taak om huisvesting te regelen. Vooral in Drenthe gaat het vaak mis, in Overijssel lukt het wel. Bijna 20.000 statushouders wachten nog op een woning. Er zijn vorig jaar minder vrouwen vermoord, zegt Nieuwsuur. Ook het aantal gevallen van femicide is minder geworden. Deskundigen zeggen dat het te vroeg is om te concluderen dat geweld tegen vrouwen structureel afneemt. Meer aandacht voor femicide helpt vrouwen gevaarlijke situaties sneller te herkennen. Schiphol verwacht morgen geen annuleringen, maar wel vertragingen. Reizigers krijgen het advies om de actuele vluchtinformatie te controleren... voor ze van huis vertrekken. KLM denkt ook dat er morgen niks geannuleerd hoeft te worden. Dat was afgelopen dagen wel anders. 300.000 passagiers hebben daar last van gehad. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht sneeuwt het met in Zeeland regen. Later vannacht wordt het droog. Morgen schijnt de zon en ligt de temperatuur net iets onder nul. Dit was het nieuws op SLEM.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 The ultimate source for the art of dance music. Welcome to Protocol Radio by Nikki Romero. Welkom bij Protocol Radio live in de Slam Mix Marathon. Mijn naam is Nicky Romero. Super gezellig dat je er weer bij bent hier op jouw vrijdagavond. Ik ben super excited voor het aankomende uur, want ik heb de allerlekkerste platen voor je uitgezocht en gemixt. Eerst gaan we door met wat nieuwe klappers die deze week in de inbox zaten. Check huge.com slash Nicky Romero TV voor de volledige tracklist. Yeah. Forget your name, forget the world, forget the people, and we'll erect a different people. This little game is fun to do, just close your eyes. Mind Dimension Into your eyes, I see the future. Mind dimension, mind dimension. Mm. Don't freeze. Mickey Romero. No plan B, I got an ace in sleeve. How'd I stop? Don't play with me. Been locked and I got the balls on free. I'ma go hard like a fight machine. Listen up, yeah. Yo, yo. Mm.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 We doen het je mee. Plus. Hey Elisabeth, wist jij dat papa een vroegboek is? Nee. Waarom boek je nu al? Omdat je bij 5 vakanties nu de hoogste korting krijgt... tijdens de super vroegboekseel. Dat is fijn, dan houden we dus extra geld over heel veel ijsjes. Lekker, hè? Hoe zou het zijn om voor mensen te zorgen? Of voor de klas te staan?